Jan van der Putten met het NOS-journaal, deze zater in beeld is. Volgens het AD moet de politie door een tekort aan agenten keuzes maken. In de zomervakantie, als agenten met verlof zijn, worden veel zaken niet eens in behandeling genomen. De agenten die nog wel aan het werk zijn, lopen dan over van het werk. Voor migranten is gezinshereniging nog steeds de belangrijkste reden om naar Nederland te komen. Volgens het CBS waren er in 2015 bijna 160.000 immigranten. Een derde daarvan was gezinsmigrant en hun aantal was ongeveer het dubbele van het aantal asielmigranten. De meeste gezinsmigranten kwamen uit Polen, Syrië, Duitsland, India en het Verenigd Koninkrijk. De Nederlandse Vissersbond maakt zich zorgen over de Britse plannen met de visserij. Vanwege de brexit willen de Britten een eind maken aan Europese afspraken. Zo mogen Nederlandse en andere Europese vissers in de toekomst niet vissen in een zone tot 12 mijl uit de Britse kust. De Vissersbond spreekt van een rampscenario en is bang dat familiebedrijven in de kleine Kottervisserij verdwijnen. Paus Franciscus steunt de ouders van de Britse baby Charlie Guard in hun strijd om hun zieke kind in leven te houden. Eerder nog zei het Vaticaan dat er soms grenzen zitten aan de medische wetenschap. De baby leidt aan een zeldzame genetische afwijking en een hersenbeschadiging. Vorige week werden de artsen die de behandeling willen staken door rechters in het gelijk gesteld. De vier Arabische landen die Qatar boycotten hebben de deadline voor een reactie op hun eisen met 48 uur opgeschoven. Het ultimatum liep eigenlijk vannacht af. Duitsland kwam er na verzoek van bemiddelaar Kuwait. Saudi-Arabië, Egypte, Bahrein en de Verenigde Arabische Emiraten zeggen dat Qatar islamisten en Iran steunt. Het weer, eerst veel zon, later vanochtend en vanmiddag meer bewolking... en in het binnenland een enkele buien Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. DFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Hier is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits verloopt vrij normaal. Ik noem de fiets vanaf een kwartier extra reistijd... A1 Amersfoort richting Amsterdam bij Eembrugge, 7 kilometer. A4 Rotterdam richting Amsterdam bij Zoetwoudendorp, 6. Verderop tussen Schiphol en Knopen de nieuwe meer 7. A12 Arnhem richting Utrecht tussen de afrit Oosterbeek en Maarsbergen, 10 na een ongeluk. Maar de rijbaan is daar weer vrij. A15 Rotterdam-Gorkum in beide richtingen bij Hardingsveld-Giessendam 6. A27 van Utrecht naar Breda tussen Lexmond en Werkendam 10 na een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. En op de A28 van Zwolle naar Utrecht bij Amersfoort-Vathorst 4. En de oorzaak is ook daar een ongeluk. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek.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 I hope that you can see me now, wherever you are. I really hope you found peace. But know that if I ever have kids, I like you. I'll never let them be without me. I wanna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 Wel een hele mooie combi dit. Je hoorde professor Green... ...tezamen met uh, Emily Sanday. En dat was uh, Read All About It. 17 over 2 Zandvoort. Nogmaals een hele goede middag. En het is tijd voor het Zandvoort uh, nieuws... ...in het kort. Het gaat toch niet over hennep, hè? dit uh, ...ditmaal? Ja, dat komt vanzelf. Oh, dat komt vanzelf, oké. Okay. Allereerst, de raad kiest voor plan Springtij. Met de duidelijke meerderheid... ...heeft de Zandvoortse gemeenteraad woensdagavond... ...gekozen voor het plan van Springtij-architecten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 Pleasant Street Well, it's the same room But everything's different You can find the sleep But not the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 Tot zover het uh, nieuws over de themaweken. want daar zitten we middenin he, op het circuitpark Zandvoort. Vorige week uh, Italia, Zandvoort. deze week de Porsche's en dan uh, volgende week het uh, Britisch Race Festival. Dus genoeg uh, reden om te gaan naar het circuit of naar het centrum van Zandvoort. want volgende week tijdens de Britse dagen wordt het daar heel erg gezellig. Zodra ik het CUV meer bericht met Lex van der Hoorn. maar eerst deze van de Pointer Sisters. Hier is Old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 Deze single van de Pointer Sisters en uh, Ode oh, gingen we terug naar de jaren 80. Nou, ik kijk uh, op het klokje voor me. Het is er zover voor, hè? Ja. Het zie je van weerbericht voor de komende dagen. En daarvoor is aangeschoven. Lex, goedemiddag Lex. Goedemiddag op. Hoe is het nou? Nou goed hoor. Ja, heb je nog uh, genoten van uh, het weer van de afgelopen dagen of viel het een beetje tegen? Nou, het viel een beetje tegen. Een trouwens, beetje ik ben één keer op het strand geweest. Afgelopen, ja? week, afgelopen week. Ik dacht dat het maandag was. Ja, maandag was dat. En uh, toen was het zo stil op het strand. Ja, echt waar? Ja. Dat is altijd... Dan als het één dag mooi weer is, hè, dan, dan, dan, dan, uh, dan zie je niemand op het strand. Want het moet altijd een dag mooi weer zijn. En dan zeggen ze, nou, morgen gaan we naar het <lacht> strand. Ja, maar mis, want toen was het <lacht> ja, mooi Dan ben je weer te laat. <lacht> ja, dan ben je weer te laat.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 Twee weken geleden heb ik verteld over die zeewatertemperatuur. Ja. Nou moeten we toch boven die 19,5 graden komen, want anders kunnen we geen mooi weer verwachten. Dan maandag, kijk, dan gaan we naar 20 graden. Kijk. Ja, dan gaan ja. we naar 20 graden, een halve graad erboven. Dan is het nog, hebben we nog wel wolkenvelden, maar de zon laat zich ook geregeld zien. En uh, in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 En dan kan je dus het, uh, precies hetzelfde weer lezen. wat uh, ook op, uh, op de TV staat. Kanaal 40, digitaal via SIGO. Precies. Of via www.metiopagina.nl. Of we gaan uh, achter Lex aanlopen. Ja, dat is, dat is op, veel leuker. Uh, dat is oh, veel leuker. <laughs> op Facebook en op uh, Twitter. En dat is dus uh, facebook.com/slash. Uh,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 Ja, en ook dinsdag wordt het mooi weer. Hm, hier is Tuesday.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 Ja, onder het motto uh, vluchten kan niet meer draaiden we deze plaats walking away van uh, Craig David. Speciaal voor Albert Young die het nu over de voorjaarsnota gaat hebben. Ja want er is wat afvergaderd zo vlak voor het somere zes. Ja ze moest even wat inhalen uh, volgens mij. Ja, ja ging het woensdagavond nog uh, voornamelijk over het Watertorenpleinproject. Maar uh, afgelopen dinsdag gaf de gemeenteraad een klap op de voorjaarsnota 2017.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 Ook zij hadden de blik op de toekomst gericht, al dus wethouder Bluis. Nou, goed nieuws in de voorjaarsnota, dat horen we graag. keep up so many pretty girls around me yelling waking up the rock keep up why you mad fix your face ain't my fault they all be jacking keep up players only studio van CFM aan de Tolweg Tina deden wij even lekker mee met deze. De single van Bruno de 24K. De het ritme van Zandvoort, ook op tv. ZFM, Text TV, op kanaal 45. ZFM ook 24 uur per dag op tv. En wel in Zandvoort en de regio, kanaal 40, digitaal via sigo ontvangen. En ook daar vind je hem terug, hè? het weerbericht van onze eigen weerman Lex van den Horen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 doet uh, Albert-Jan wel even mee met deze single, maar je houd, uh, je mond nou, uh, Albert-Jan. Ik hou dat de mond buiten in de gaten. <laughs> ja, ja, heel goed, heel goed. <laughs> Want Lex zegt dat het gaat klaar. Ja, dus nee, ja. ja, dat klopt ook, dat ik, klopt ook. Ik, ik heb er alle vertrouwen smak. in. Je Brown en uh, Living in America. Nou, hebben we goed oh. nieuws voor uh, zowel uh, mijzelf als voor Albert-Jan. Want de jeugd en oudere sportpas uh, komt eraan. Ja Ja, nou, goed, die is er al.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 Met de, het feit dat er ruim 300 Zandvoortse kinderen kennis konden maken met golf. En natuurlijk nog met veel meer naschoolse sportactiviteiten. Ja, en het heeft heel veel mooie foto's opgeleverd trouwens. Heb nou, je nog, gezien of ja, niet? Nou, keurig, ja, ja, ja. Lekker aan het golven, de jeugd hier in Zandvoort. Tot zover uur, 1 alweer van Zandvoort op zaterdag. We gaan rustig op naar Duits en weer van drie uur met veel OT.